Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben honderden mensen meegelopen met een anti immigratiemars Dat protest is volgens de politie ordelijk verlopen. Wel waren er vooraf al wat mensen aangehouden. Het parool meldt dat er na de mars een groep demonstranten rellend over de Prinsengracht ging. Ze staken vuurwerk af en gooiden prullenbakken op de grond. Die groep werd ingesloten door de ME... Er was ook een tegendemonstratie bij het standbeeld van de dokwerker. De demonstranten zijn tegen fascisme en voor solidariteit en medemenselijkheid. Bij een schietpartij in de Verenigde Staten zijn vier mensen gedood en twintig anderen gewond geraakt. Dat gebeurde vanmorgen vroeg toen een schutter om zich heen begon te schieten in een café op een eiland in de staat South Carolina. Volgens de Amerikaanse politie probeerden veel mensen te schuilen bij panden in de buurt toen ze schoten hoorden. Vier van de gewonden zijn er slecht aan toe. Het is niet bekend of de dader al is opgepakt. De Israëlische regering zegt dat de levende gijzelaars morgen vroeg vrijkomen. Een regeringswoordvoerder gaat ervan uit dat ze allemaal tegelijk worden vrijgelaten door Hamas. Eerder vandaag meldde de Jerusalem Post al dat Hamas de gijzelaars om zes uur plaatselijke tijd wil overdragen aan het Rode Kruis. Als dat is gebeurd, gaan ze naar een van drie klinieken in Tel Aviv... waar ze medisch worden onderzocht. De ontvoering van de vrouw uit Hoofddorp heeft te maken met een conflict in de drugswereld. Volgens de politie is ze mogelijk meegenomen om anderen onder druk te zetten. De vrouw van 49 vertrok woensdagochtend met de auto naar haar werk, maar ze kwam daar nooit aan. Haar auto werd later teruggevonden in Nieuw-Vennep. Ze is nog altijd niet gevonden. In verband met deze zaak zijn inmiddels vijf mannen en een jongen van 17 opgepakt. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt met lokaal wat lichte regen of motregen. Het is een graad of 16. En ook morgen is het bewolkt met af en toe zon bij 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 We hebben het stoepje in het zonnetje gezet. De beenmode in het zonnetje gezet. En de bloemenhandel die helemaal voor het raadhuis staat. Die mensen staan hier al 40 jaar, iedere week in weer en wind. Ja, omdat we het toch nog altijd leuk vinden. Het is inderdaad: uh, s'ochtends om 6 uur de deur uit, s'avonds om 6 uur binnen. Maar. Uh... Nou ja, het is toch een soort levenswijze, denk ik. We vinden het gewoon leuk. En nog steeds vinden we het leuk. Ja, waarom komen we naar de markt? In mijn geval is het omdat ik van heerlijke vis hou. Ik ben nu kibbeling aan het eten, ik hou ik al van een haringtje. De ambachtelijke spullen. Daar gaan we altijd voor. Vaak ontzettend lekkere groenten. Het is altijd nog gezellig. Sommige koop ik ook op de markt. Ja, ja. net ook verse worsten gehaald. Dus ja. Dat kan je niet online halen, dat, dat is niet lekker. Ik, ko ik koop ook wel eens iets online, maar uh, ja, voor de markt vind ik dat geen enkele, uh, geen enkele concurrent. Het uh. publiek veroudert, maar ook de kooplieden verouderen. En er komen ook uh, heel weinig nog nieuwe uh, collega's, jonge collega's bij... die, uh, die nog een, een hel zien in de, in, de, in de markt, zeg maar. En dat zeker omdat het toch best wel hele lange dagen en weken zijn. Oeh, daar komt een halve koets. Wij zijn bezig met meebetalen of geheel betalen van de aankoop voor de mens. Als het van je moeder niet leuk mag. Nou, nu geven we dus bonnen van 5 euro weg. En dat gaat aan de lopende band. We betalen mee, zoals net. En jij bent ook een oude zoeker. Ik bedoel, je bent ook een klant bij ons. Alsjeblieft. Nou, de moer hier. ook graag gedaan. Voor jullie hebben we een bloemetje. En dat is ook leuk dat je zelf bloemen verkoopt. heb ik even niet aan gedacht. Maar we gaan nu even langs bij alle ondernemers om iedereen een taartje aan te bieden omdat het feestdag is vandaag. Ja, sorry, dat kopen we niet bij jou. Goed. We, hebben al, we hebben allemaal collega's. Ja, dat wel alle collega's moeten we ondersteunen. Het komt wel lokaal, dus dat komt helemaal goed. U bent wethouder economie. Wat doet het voor de economie? Dit is denk ik een heel belangrijk ontmoetingspunt. Uh, iedereen weet, het is een vast moment. De woensdag kom je naar Heemstede. Dan ga je eerst eventjes naar de markt, haal je de dingen die je hier haalt. En daarna kan je heel makkelijk doorlopen naar de Raadhuisstraat Binnenweg. En daar de rest van de boodschappen halen. En gebak gehad van de wethouder. Nou, en wat vind je nog meer? En ik sta ermee op de foto. Het <lacht> zat mijn haar goed, ik geloof het wel hè. Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort, elke zondag te horen van 5 tot 6 uur. Regio Horario. Ze zijn er nog niet uit, het Gasthuis over wat de nieuwe hoofdlocatie moet worden. Alle voor's en tegen's, alle scenario's worden tegen elkaar afgewogen. En ondertussen wachten Haarlem en de omliggende gemeente in spanning af wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn. Tijdens informatieavond voor raadsleden uit de regio vorige week... merkt hij de behoefte om te weten wat betekent voor onze inwoners en wat kunnen we verwachten. Een mooi moment dus voor Leon Aerts, voorzitter raad van bestuur van het Gasthuis, om ook bij ons een korte update te geven... Uh, Leon, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. En, uh, uh, allereerst, uh, iedereen heeft het over een nieuwe hoofdlocatie, inclusief ikzelf, zo noem ik het ook. Maar moeten we het wel zo zien en moeten we het überhaupt zo noemen? Uh, ja, ik, mijn voorkeur is om het niet zo te noemen. Het gasthuis uh, is nu in drie locaties gevestigd. Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp. Uh, en daarin is de zorg verdeeld. Hè. Nu hebben wij ook niet een hoofdlocatie. En we hebben ook twee plekken waar mensen ook slapen. En dat noemen we dan 24 uur en 24-7 locatie. Hè. Dus iedere dag van de week, van s ochtends vroeg tot s avonds laat... Uh, kunnen patiënten daar terecht. En wat wij nu mee, waar we nu mee bezig zijn, is dat we uh, gaan bepalen... Waar we nog maar op één punt die 24-7 zorg. Dus waar je altijd terecht kunt gaan ja. organiseren. Het Gasthuis blijft op drie locaties actief als ziekenhuis. Maar, maar bij eentje wordt het dus echt een 24-uurslocatie en de andere twee uh, worden op een andere manier ingezet. Ja, waarbij deels de dingen doorlopen zoals ze nu zijn, polyclinische bezoeken, uh, rundgevaar, dus mensen waar ze een foto of een echo kunnen maken, waar bloed geprikt wordt um, en ook waar huisartsenposten zitten, dat in principe zal dat nabij blijven op drie locaties. Het, het proces duurt een tijdje. Dat duurt al lang, langer zelfs dan uh, nou ja, zowel jullie als denk ik anderen ook hadden verwacht. Uh, wat is de laatste stand van zaken en waar zijn we in het proces? Ja, dus dat is heel goed uh, dat je dat noemt. Hè, dat dat het verwachtingspatroon daarover, hoe lang zoiets duurt. Um, wij hadden daar een verwachting bij. Die eigenlijk wel redelijk loopt zoals die ook nu loopt. Maar ik snap wel dat mensen dat denken van nou uh, dat zouden ze toch ook al moeten weten. En ja wat ik wel echt kan, uh, oprecht kan vertellen is dat wij ook tegen heel veel dingen aan zijn gelopen. Die we toch nog niet zo precies wisten. En die we wel nodig hebben voor de beweging te maken die we willen maken. Omdat dat wel een beweging is waar we voor 20, 30 jaar. Uh, ...ook aan vastzitten. Dus dat moet heel zorgvuldig. En ja, dat doen we eigenlijk vanuit iets heel goeds. Want we hebben drie gebouwen die ook nu heel goed functioneren. En uh, ja, waarbij het Spanengasthuis ook niet om reden... ...dat een gebouw nu heel slecht zou zijn... ...ook binnen een paar jaar zou moeten stoppen om ziekenhuis te zijn. Dus eigenlijk vanuit iets positiefs, maar moeten we wel een keuze maken. Want er zit één heel grote maar... is dat we gewoon heel veel te veel vierkante meters hebben... en dat we voor bepaalde schaarse functies aan personeel... echt geconcentreerd op één plek moeten zijn. Want je, je zei het al, je loopt tegen dingen aan. Wat, wat zijn de ja. grootste dingen waar je tegenaan loopt? Wat ja, zijn de zorgenkindjes? Nou, het, is, het, is, het zijn minder zorgenkindjes. Dat probeerde ik ook te zeggen. Dat, dat, het zijn gewoon goed functionerende ziekenhuizen als ziekenhuisgebouw. Maar als je dan alles voor die 24-7 op één locatie... ja, dan moeten dan weer aan, aanpassingen in voorzieningen doen. En dat wil je natuurlijk heel graag doen... Uh, daar waar je dat ook over twintig jaar nog goed kan gebruiken. Ja. Maar ik bedoelde meer niet zozeer de panden, maar we hebben, hè, je hebt drie grote locaties. Uh, vergrijzing uh, neemt alleen maar toe. We zijn ja. nog aan het begin ja. van de vergrijzing. Aan de andere kant is in mijn opinie is het tekort in de zorg, dat lijkt mij een flink zorgenkindje. Ja, zeker. Dat is het grootste zorgkind. Hè. Dat, dat is... Uh, waarom En dat bedoel ik ook, hè, met we hebben een aantal onderdelen in het ziekenhuis... bijvoorbeeld de intensive care, bijvoorbeeld spoedhuis 0... en in extreem uh, de OK, hè, de operatiekamers... waar nu al het personeel heel schaars is. En waar we als gasthuis nu, doordat we ook op, al, op twee locaties daar ook diensten doen... elke nacht en ook in het weekend... Uh, ja, daar hebben we heel veel extra personeel nodig om dezelfde hoeveelheid patiënten te helpen. En dat is niet toekomstbestendig. Maar dan nog blijft ook de keuze van het gebouw, maar ook de locatie. Hoe zitten wij het beste eh, in het hele ecosysteem van de zorg... Hè, ten opzichte van huisartsen, ten opzichte van de verzorgingshuizen... ten opzichte van de verloskundigen. Hoe, eh, wat is dan ook wat dat betreft de beste keuze? En die is ingewikkeld uh, in de zin dat daar veel voor uit te zoeken is. En daar vinden we ook dat we heel zorgvuldig moeten opereren. En daar hebben we ook veel gesprekken met al die mensen voor nodig. Ja. En, en de, he, hebben jullie al een beetje het plan, hè? want dat was inderdaad mijn eerste vraag. Maar ik ben net als jij, ik, ik wijk graag af uh, via de zijweg. Maar uiteindelijk, waar staan we nu? Wat zijn nu de plannen per locatie, hoe jullie dat nu voor je zien? Ja, dus als we dat exact wisten, want dan... Nee, dat, maar wat weet je tot nu toe? Exact ja, weten jullie volgens mij nog niet zoveel. Heel veel, hè? Nee, nou, we weten echt heel veel. Hè? Dus we hebben ook die, die, de beeldvorming afgerond. En daar hebben we ook een aantal dingen gezien. We hebben natuurlijk ook geleerd uh, hoe duur het allemaal is. Uh, we zitten nu in de oordeelsfase. Die zijn we aan het afronden. Dat hopen we ook op korte termijn af te ronden. En dan gaan we naar de voorlopige besluitvorming in de besluitfase. En dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk moet de Raad van Bestuur van het Spanig Gasthuis, uh, uiteindelijk de beslissing nemen. Maar wij hebben daar wel een aantal stakeholders die we daarin mee moeten nemen. Ja. En die we pas echt mee kunnen nemen als we ook nog concreter kunnen zijn. Maar wat ik bedoelde is dat uiteindelijk wil je ook de zorg beter organiseren. Dat, dat, ja, ja. Je, dat, dat locaties meer een specifieke doel krijgen of een specifieke zorg, om het zo te noemen. Waar moet ik straks heen als ik ineens mijn enkel heb gebroken? Waar moet ik heen als ik een kind ga krijgen? Dat is, ik neem ja. aan dat jullie daar al heel ver in zijn. Wat, wordt, wat gaan we bij Noords doen? Als we zeggen, wij hebben gezegd dat bijvoorbeeld als je je enkel gebroken hebt en als je moet bevallen, dat zal op één locatie zijn. Uh, en dat is of in Hoofddorp of in Haarlem-Zuid. Uh, die keuze hebben we op dit moment nog niet gemaakt. We hebben wel scenario's hoe dat eruit gaat zien. Uh, dat hebben we ook gecommuniceerd. Ja. En die, uh, daar gaan we wel nu... Uh, ja, daar steven we af om daar een keuze in te maken. En we hebben wel ook besloten dat al onze energie gaat zitten... om primair nu de keuze te maken voor daar waar 24-7 gewerkt wordt... en dan de andere locaties in gaan vullen... met wat wij denken dat ook de meest toekomstbestendige invulling is. En daarbij is het de gedachte... wij zijn er voor de hele regio ja. 500.000 mensen... En dat doen we ook niet meer alleen in het ziekenhuis, maar wel met de kennis en kunde van het ziekenhuis. Dus aan de ene kant die kritische zorg concentreren we, heel veel van de andere zorg proberen we ook juist daar waar het kan naar het te huis te brengen. Met huisartsen samen, met de VVT, dus thuiszorg en verzorgingshuizen samen te organiseren. En wat mij opviel tijdens die avond was dat er ja. heel veel raadsleden waren uit de omliggende gemeenten. Dat vond ik ontzettend mooi om te zien, Haarlem meer: Zandvoort, Heemstede, Nou, dan heb ik de rest van de gemeenten nog gemist, maar er waren heel veel verschillende ja. vertegenwoordigers vanuit al die gemeenten. Sommigen gingen er heel open-minded in, kwamen echt voor meer informatie, een aantal was bijvoorbeeld al teleurgesteld uit hun zorgen en hadden ja, gehoopt op meer, meer antwoorden ook. Ja. Um, en ook toch die angst. Hè? Iemand uit Velsen die zei: Ja, waar moeten wij dan straks heen? Het wordt wel ja. een heel groot verschil. Begrijp je die tweedeling van de een die zegt: Nou, verras me en ik ben alleen benieuwd. En de ander die zegt: Ik ben bezorgd, punt. Uh, en begrijp je ook de frustratie of de, de, de onzekerheid? Nee, die begrijp ik heel goed. En uh, kijk, ik ben ook in alle gemeenteraden zelf geweest. En daar hebben we ook. Met name ook het gesprek gevoerd, God, waar zijn jullie bang voor, waar zitten jullie angsten, uh, waar zitten onzekerheden. Uh, omdat we natuurlijk ook wel een feitelijkheid hebben dat door de vergrijzing en minder jongeren, uh, ja we moeten het ook anders organiseren en dat is ook de reden waarom we dit doen. En de manier waarop we dat doen, omdat wij zijn positief. Wij denken dat als het ons lukt om het echt beter regionaal met onze partners en met de burgers te organiseren, dat we ook in 2034 en 2040, wanneer we echt diep in de zogenaamde zorgkloof zitten, dat we gewoon nog steeds daar waarvoor wij zijn, dat we dat kunnen leveren met dezelfde kwaliteit. En ja, dat, dat vraagt wel verandering. Ja. En, en, en. merk je hoe reageert jij bent dus ook echt bij hen op bezoek geweest, zo gezegd. Ja. Merk ja. je verschil per gemeente? Ja, daar zitten verschillen en dat is ook wel ook, ook wel logisch, omdat sommige gemeenten qua afstand bijvoorbeeld uh, ja maakt maken de locaties niet uit. Dat is één ding. Uh, en ik denk dat dat uh, sommige gemeenten maken zich ook wel echt zorgen omdat dat ze daar nu al een probleem ervaren. En, en, en we, bijvoorbeeld in Nederland is er al een tekort aan huisartsen. En mensen ervaren al problemen als er een plekje gevonden moet worden voor hun vader of moeder waarbij het thuis niet meer gaat. Dus en die problemen... Uh, van ja, wordt er nog wel voor mij gezorgd? Of kan ik nog wel iemand bellen in 2040? Ja, die voelen mensen heel goed. En, en daar hebben wij ook heel veel begrip voor. Maar we zien dat ook als onze verantwoordelijkheid. Om het juist daarom anders te gaan organiseren. Zodanig dat wij toch de angst en, en, en de dilemma's die mensen ervaren. Om daar uh, aan tegemoet te komen. En, en dan is een ander ding wat altijd een rol ook zal blijven spelen, uh, geld. Jullie hebben ook geen bodemloze put. Nee, nee, en kijk, onze, en, en dat was ook tot voor kort, was dat soms ook een hele belemmerende factor. Onze grote angst, en dat klinkt heel raar, hè? maar onze grote angst, en, en dat zie je ook in de discussies in het zuiden van Nederland rond ziekenhuizen, is niet zozeer meer het geld, maar hebben we nog wel voldoende gekwalificeerd personeel om mensen te helpen? En eh, ja, dat, die kwestie van hoe organiseren we het, zodat dat mensen toch ...geholpen worden, ja, dat is eigenlijk onze grootste zorg. Ja. En natuurlijk, hè, ook geld speelt een rol, want daar ja, gaat uh, heel veel geld om in zo'n ziekenhuis. Uh, en daar moeten we verstandig mee omgaan, ook weer om de mensen uh, te betalen die die zorg moeten leveren. Dus, ja, maar voor ons is wel de personeelschaarste en de toenemende zorgvraag... Dat zijn de grote prikkels. Welke rol gaat AI hier straks in spelen? Ja, dat is eh, die speelt het al, hè. En, en nou, zonder dat we vaak ook eens weten, hè, als je kijkt nu naar onze nieuwe röntgenapparatuur, die kan al zoveel meer en, en ook zoveel meer mensen helpen. Hè. En dat kan alleen maar met behulp van AI? Uh, ja, en wij denken dat AI ook nog verder kan helpen, maar er is wel een grens. En omdat ja. zorg is toch wel heel veel mensenwerk, mm -hmm. en ook alleen, niet alleen al sommige handelingen van persoonlijke verzorging, maar ook persoonlijke aandacht en het gehoord voelen. Uh, ja, en dat, uh, maar dat kan ook mijn conservatisme zijn, zie ik nog niet zo snel door technologie overgenomen worden, maar de technologie kan ons wel enorm behulpzaam zijn. Ja, die... En dat doen we al, hè? Met, als je kijkt naar thuismonitoring voor mensen met suikerziekte, voor mensen met reuma, eh, makkelijker verbinding met specialisten. En dan hoeven mensen niet naar het ziekenhuis te komen, maar ze krijgen wel de kennis en kunde van het ziekenhuis thuis. Ja. Uiteindelijk, je zei het zelf al, in 2040 zorg zal uiteindelijk op een andere manier worden ingevuld. Ja, ja. ja. Zeker. Dat, maar voordat we in 2040 zijn, eerst moet die andere knoop worden doorgehakt. Wat, ja. is, wat is nu de datum dat jij mij belt met de uitslag wat de 24-7 locatie wordt? Ja, die, die, ja ik, ik heb hier mijn glazen bol staan. En, ja, <laughs> is die toch weer beslagen. Dus kan ik, je niet, ik, kan, ik kan de datum niet meer lezen. Dus, uh, maar, om, o, o, maar, maar, maar ongeveer? Want het, het is gewoon iets wat mensen nee, bezighoudt. Nee, ja, zeker En... Uh, ik heb ooit als intensivist mogen ervaren dat een tijdstip noemen. wanneer iemand beter wordt. Uh, dat je daar eigenlijk mensen mee voorliegt. Dus wij zijn, voor ons is het belang. het zorgvuldigheid. En, en wij denken echt wel dat dat niet heel lang meer gaat duren. maar een exacte datum noemen. is mensen eigenlijk voorliegen. en dat, dat doen we niet. Nee, dat snap ik, maar. is de kans dat je mij nog in 2025 belt. Kleiner dan dat je mij in 2026 gebeld dat denk ik wel ja, ja. dankjewel Leon aarts voorzitter raad van bestuur van het spaande gasthuis dankjewel voor deze update nou, dankjewel dat jullie de gelegenheid geven om ons verhaal te vertellen en eh, prettige dag nog verder dankjewel Take me now, baby.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 En zijn er ook een... nieuwe locaties bijgekomen? Ja, we hebben nieuwe locaties. Die, uh, we hebben onder andere station. Stationshal uh, hebben we. We hebben de Gertebach. Uh, heen. leuk de uh, sport uh, Gertebach. Ja, we hebben zelfs... Uh, uh, de nieuwe, in het nieuwe museum staan we ook. En dat is ook wel heel leuk om even extra te noemen. Want... Uh, het is dus nog maar net geopend het, is net het is geopend. Is toch alweer geregeld. In de opening hebben we zelfs vijf kunstenaars... die dus tijdens de exercitie ook gaan, die daar staan... mochten al meteen aanwezig zijn. En ze mogen ook nog een hele maand blijven. Nou, dus dat is, het is een extra echt, cadeau. Uh, is extra leuk, ja. Mm -hmm. Er zijn ook hele leuke kunstenaars, prachtige kunst, kunstenaars die daar uh, staan. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer voor? en ja, Wat we ook dit jaar hebben, is de Belbus. Ja. Oh. We hebben de Belbus en... Uh, die kan dus gebeld worden, omdat er natuurlijk een paar verre locaties zijn. Ja. Zoals de wacht en uh, wat jij al zei, ja. Rode Kruis. Ja. En die kan gebeld worden. Het, het staat allemaal in het boekje, het telefoonnummer. Nou, en dan ook voor mensen ja. die iets minder te been zijn. Die, uh, ja, Wordt het zeer toegankelijk. Ja, want ja, ja, dat is inderdaad. Want je, als je uh, de kunst zo bekijkt, het, het, het zit het meeste in het centrum. Ja. Maar vind je nou net iets mooi in het Rode Kruis, is dat echt een hele goede uitkomst. Ja. ja. Wauw, wat een goede Absoluut. ontwikkelingen. Ja, ja zeker. Ja. Maar er is ook nog vertier, hè? Uh, ja. Zeg maar, ja. uh, dat is er ja. ook bijgekomen. Geloof bij wijn aan zee kun je uh, naar uh, zangeres gaan luisteren. Klas, ja, ja. Ook nog, ja. En dat is, vind ik, wel mooi om te zien als je kijkt naar de afgelopen jaren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 te brengen. En dat, uh, dat is dus ook voor ons een heel belangrijk uh, element.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 Maar we hebben natuurlijk heel veel hulp ook nodig. Want ja, we hebben de over, wat Ellen al zegt: de overzicht en toonstelling in de kerk, in de dorpskerk. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar het moet wel helemaal. Eerst al die moeten ja. doen. moeten het moet allemaal weer terug moeten. Ja. ja, dus echt praktische dingen waar Hele, je hulp bij nodig ja, hebt. Ja, heel veel praktische dingen waar we hulp bij nodig hebben. En hebben dit jaar. Uh, ja, ja is dat, uh, begint dat goed op gang te komen. Ja, want als ja. het groter en groter wordt, dan uh, heb je ook weer uh, meer handen nodig. Ja, ja precies. Ja, en dat is best wel veel werk. Ja. ja.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 ja. Yeah. Nou, dat is heel snel opgelost. Uh, ja, is helemaal weestraat. opgelost. Ja. Is er van de week geweest en uh, ja, dat is uh, prachtig ook daarom voor die kunstenaars natuurlijk om daar te staan. Ja, ja gelukkig wel. Nou, ja, maar ja. ja. elf, elf kunstenaars staan daar dus. Zo, ja. ja. Dus dat moest ja, want al die grote werken en ja. alle, alles ja. wat je al geregeld ja. hebt daarvoor. Jeetje, wat goed ja. dat het dan nee, zo dus snel. dat, uh, we, ja. dat was dan een, een opluchting toch ja. dat flexibele organisatie van de, van de, ook schaken, ja. hè. Ja, ja. En, en ja. zeker ook voor de want uiteindelijk.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 Ja het, ja, het is hartstikke goed, maar ja, het is ook ja. kort, hè? Maar ja, dat geeft natuurlijk wel, uh, ja, dat geeft wel heel veel andere aspecten... die natuurlijk uh, door de week, ja, moet alles weer opgeruimd... en dan moet het mm -hmm. weer ingericht ingericht... En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 ja. ja, op maatschappelijk een, gebied. maatschappelijk gebied, ja. Mooi uh, hoor. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is Mooi, hoor. wel heel leuk. Ja. Wat ging Fred Rooshaart doen? Die, gaat, uh, ja, die maakt een klein theaterstukje uh, hier en daar. Nou, ja. ja. Hoe leuk is dat? Ja, heel leuk. Die staat op verschillende plekjes, ja. Nou, echt. Ik, ik heb nu al zin. Wij ook. Ja, We gaan Stand ervoor. voor Stanford art. En ga vooral een boekje al vasthalen. Want dat ja, bij kan Nauzee. nu al, hè? Dat kan nu al. Ja. En, uh, nou, Het is echt een inspiratiegids geworden. Dus, nou, één om te bewaren. Ja, dus absoluut. stap in de kunst. Yes. yes. Precies. Nou, super. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Dank je wel. Nou, ik ga jullie zien. Bedankt.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 er zijn zorgen. Grote zorgen over het uh, vandaag geopende AZC in, uh, ja, aan de Dreef, meester Lottelaan. Um, aan tafel hier twee buurtbewoners, Ilko uh, en Yvonne. Yvonne daarnaast ook voorzitter van de stichting Haarlemmer Houtkwartier. Dus uh, ja, en, en, en, en, ja, er zijn zorgen, Yvonne. Ja. Kun je me eens meenemen in de eerst maar eens even de dag van vandaag? Want vandaag, 1 oktober, is het, het, het, het AZC of is het kantorencomplex eigenlijk in, in gebruik genomen als AZC? Ja, en dat zeg je terecht. 1 oktober mochten ze inhuizen. Dus 1 oktober is de kantoorpand Meester Lottelaan 301 in gebruik genomen door het COA. Ja. COA heeft het gekocht een, een jaar geleden. En nou, ze mochten dus inhuizen. Dus ze hebben dat... Daar zaten vroeger ook de Oekraïners hè? Daar zaten mm -hmm. er 125 Oekraïners. En uh, vandaag worden er 210 uh, bewoners in gehuisd. Ja, dat dus hebben we hebben meegemaakt. Het was, wel, het was een intense dag, moet ik zeggen. Ja, vertel eens. Oh nou, ja, Want je dus, woont ernaast hè, Ik wonen ernaast. Hè, ik? Ja. En uh, de, de direct omwonenden, dat zijn, uh, ja, je, je kijkt gewoon bij elkaar naar binnen. Hè? En uh, het is een heel rustig buurtje. Uh, dus je loopt er nog wel eens omheen. Ja, en als er dan bussen komen met mensen in en uitladen, het, het is best heel confronterend voor hun ook, maar voor ons als de uh, buurt waar ze komen wonen, want ze komen in een woonwijk, hè? Uh, niet op een industrieterrein, maar ze komen bij ons in de Haarlemmerhout, aan de Haarlemmerhout, komen 210 bewoners wonen. Ja. Dus het was, ik moet dat zeggen, was een, een intense dag. En uh, aan het hele externe veiligheidsplan is nul gedaan, dus we gaan wel lekker inhuizen. Maar voor de buurt is niks geregeld. Nee, want Dat was initieel natuurlijk hè, waar, waar de zorgen ze over waren. Ja. Over uh, de externe veiligheid. Dus ja. de, de, de mensen die daar komen. Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat die zich op een veilige manier kunnen bewegen. Uh, dat het ook veilig blijft voor de buurtbewoners. Bijvoorbeeld uh, voor jou, Ilko. Hè, ja, ook ja. een van de buurtbewoners. Ja, en ik wil de, de twee dochters en een vrouw. Ja. En wij bewegen ons van de, van de andere kant van de hout. Ja. Maar dan, uh, het is een doorgaande route door Haarlem heen, langs de sportvelden uh, naar werk toe in Zandvoort ja. uh, uh, en dat gaat uh, de hele dag en avond door en uh, nou ja, ik heb je je voor dus leren kennen en en uh, als, als als bezorgde vader en die hebt me een beetje uh, of een beetje die heeft me ingelicht hoe het allemaal ruilt en zeilt en nou dat, dat de zorgen zijn niet weggenomen nee nee nee dus ik had wel te vermoeden al van nou het gaat allemaal door en het uh, 1 oktober wordt gewoon gehaald ja maar dat ik had ook het vermoeden dat de veiligheidsnormen niet werden gehaald en dat. Nou, dat... Wat zijn die veiligheidsnormen? Want je hebt steeds al veiligheidsnormen. Nou, even, zijn... nou de garanties naar naar de omwonenden, oh, ja, ja, naar ja. De, de, de naar de buurt. Super, wil je daar uh, zoveel mensen plaatsen? Ja. Met een heel klein stukje buiten. Dan zal je ook moeten zorgen dat er dan uh, die mensen wat kunnen en dat de ja. buurt uh, daar ook omheen kan leven. Ja. Ja. Je, je moet een soort samenleving gaan creëren met met. Stel ja, met, dat. Als je dat wil doen en je wilt ja. het op die plek doen. Ja. En de gemeente bepaalt dat en die vindt dat zo. Dan moet ze ook zorgen dat het goed geregeld is. Ja. Ja. En dat is het niet. Nou, de, volgens mij niet. Nee. Nee. En ik heb uh, uh, een. Yvonne heeft het voortouw in dat hele uh, uh, traject. Mm -hmm. En die bij de beste dossierkennis. Dus die kan dat bij de beste vertellen. Maar uh, ik heb niks gemerkt nog. Nee. Oké, okay. Yvonne, jij iets gemerkt? Nee, helemaal niks. Um, wij hebben op 18 september de burgemeester competitie overhandigd waarin wij vragen van oké. Okay, uh, BMW heeft de locatiekeuze uh, gedaan. Uh -huh. Nou, sta dan ook stil bij de consequenties en zorg dat het een beetje netjes wordt afgehandeld ze hebben intern hebben ze een veiligheidsplan opgesteld extern is helemaal niks geregeld ja dus intern daarmee bedoel je op die locatie dus dat dat is allemaal op zich prima geregeld daar hebben ze over nagedacht maar ja, die mensen die blijven ik hoor elke ook zeggen het is het is een klein buitentje het is niet zo dat je dan denkt nou je kun je wat dus ze gaan erop uit ze mogen erop uit Tuurlijk, uiteraard ja nee af. tuurlijk ja, zoals ik ook zeg, hè, de Haarlemmerhout is de achtertuin van alle Haarlemmers. Mm. Maar als je dus een locatie koopt zonder buiten. En dan gaan ze op alle randjes zitten. Op die locatie is voor de rest niks voor hun te doen. Er is geen taalles, wat we ze graag zouden gunnen. Er is geen geestelijke gezondheidszorg. Zouden we ze ook graag gunnen. International School zit toch vlakbij daar? Ja, ze zouden daar heel kregen. Maar daar hebben ze allemaal geen, uh, geen toegang toe. Oh. Dus wat ze gaan doen. ja, uh, Ik hoop dat ze op een gegeven moment snel aan werk kunnen komen. Ja. Maar uh, in het pand is voor hun niks te zoeken. Dus dat gaat hangen in de buurt. Ja. En, en, maar daar maak je je zorgen over dat dat alles. gaat gebeuren. En dan zeg ik, burgemeester, u heeft gekozen. Dan wil ik ook graag dat u de consequenties... Kijk, er is geen verlichting. Hè? Uh, de hout, het bos, het is uh, het gebied voor uitgaan. Hmm. Het is de grote verbindingen. Het is ook mensen in heemsteden. En dan denk ik, burgemeester, hoezo ga je nou wel inhuizen? Omdat je dat per 1 oktober kan. Maar wat heb je nou voor de omwonenden geregeld? Ja, uh, we weten dat er een politiecapaciteitsprobleem uh, is. Hè? We zijn afhankelijk ja. van de koude hoorn. Mensen doen hartstikke goed hun best, maar ze houden aanrijdtijden. Mm -hmm. ja. En we hebben ook een goede wijkagent. Maar goed, ook dat is één. En het is gewoon 24-7. Hebben we straks uh, 210 uh, alleenstaande mannen daar wonen. Die Want dat wonen, is waar het over gaat, alleenstaande mannen? Geen nou, het 90% zal alleenstaande okay. man zijn als je ziet wat er instroomt in Nederland. Dus het mm -hmm. gaat naar dat 90% alleenstaande man zijn dus de 18 en 50 uh, jaar, ja, uh, die gaan we krijgen. Nou, dat is de gebruikersgroep die erin wordt gezet in kamers van uh, stapelbedjes. Vi beetjes, vier. Ja, ja, ja. Nee, het is gewoon ophokken. En dan zeg hmm. ik tegen Wiene: Oekraïners waren keurig met twee op een kamer, uh, en hier ga je ze ophokken. Uh, ik vind het mens onwaardig. Hmm. Uh, en wij als buurt hebben gewoon de consequentie daarvan. En als je dan wat dieper vraagt aan Wiene, uh, en dan, vraagt, dan verklaart hij al die dossiers. Uh, vertrouwelijk. Hmm. We mogen ze niet zien. Nee. Van, hoe ben je tot de keus gekomen? Hoe kan dit nou? Ja. En dan zegt, nee, het is vertrouwelijk. Als die documenten in de samenleving zouden landen, dan zou dat spanningen kunnen geven. Nou, dit is een uitspraak die je uit. hebt gekregen ja. van ja. uh, de burgemeester. Dat staat letterlijk in zijn raadstuk van ja. uh, vorig jaar. Oké. Okay. Dus uh, en dan zegt Wiene, van ja, uh, ik ga regelmatig met uh, de buurbewoners in gesprek. De laatste keer dat we hem gesproken hebben is oktober vorig jaar. Hmm. Toen heeft hij ons alleen maar gezegd dat het een permanente locatie zou worden en dat hmm. was de boodschap die die kwam delen. Maar ging helemaal niet in gesprek met zijn omwonenden en zijn bewoners. Dus ja, daar voelden we ons echt wel uh, kalt gesteld. Ja, ja, ja. En dat is het hele proces. Ja, en en dat is meteen het hele probleem waarschijnlijk. Dus uh, je voelt je niet meegenomen, je er wordt niet naar je geluisterd, de zorgen die je uit, die worden in ieder geval wordt het gevoel niet serieus genomen. Ja. Uh, er ligt geen beleidstuk waar het uiteindelijk eh, veiligheidsbeleid voorbij weet je. Mm. Hoe gaan we dat aanpakken? Doorgeduwd. Um. gewoon open en kijken hoe het gaat. En als er wat gebeurt, gaan we evalueren. Het is ja. een soort uh, dus het is achteraf. Ja, precies. Ja, curatief gaan we kijken. Mensen, jongetjes die naar HC gaan, of mm. ik van wat. En dan gebeurt er dan wel wat. Wat ik altijd kan. Allemaal. Dit, dit, dit, twee driehonderd mannen op, op, een, op een locatie. Tuurlijk. Op ja. stabiel beetjes. Dat voor mij ook niet. Nee. Dus die, gaan, die blijven niet op een kamer, die gaan ja. gewoon op pad. Nou, dan ga je evalueren als er wat gebeurt. Nou, daar maak ik mij als vader wel eh, zorgen om. En, en, en ik hoef niet te evalueren. Ik heb liever gewoon van tevoren dat ja, het ja, gebeurt. Ja, ja liever preventief van van curatief. Ja, dan curatief. We kunnen niet de handhaven, we hebben geen capaciteit. Nou, dan, dan word ik wel onrustig. Ja, kan ja. me voorstellen. Ja. Uh, en nu, nou ja goed, het is vandaag dus inderdaad 1 oktober. Je zegt, het was een, een, een heftige dag. Een intensieve dag, mm. intens. Uh, busjes af en aan om spullen uh, te brengen. En uh, vooral ook mensen mee te nemen. Uh, dus ja, de, het, we zitten nu op die... Op dat uur u, op dat kantelpunt, hij is er. Uh, de zorgen zijn niet weg. En nu? Nou, wat mij verbaasde, is uh, dat wij dus uh, bewoners hebben gekregen die uit de Bijnershal komen. Dus de Bijnenshal en van der Valk. Dus wat de uh, burgemeester aan het doen is, hij is bewoners aan het verplaatsen. verplaatsen ja. In plaats van ter apel. Dus dit telt ook helemaal niet mee in de target van Haarlem wat ze moeten halen. Nee. Want hij gaat gewoon bijna's hal Hij haat van de Valk leeghalen. en straks gaat hij de kroesgreep leeghalen. Dat komt allemaal bij ons terecht. En dan denk ik ja, maar is, is dat om ruimte te maken in die ruimte, zodat nee, want Ten die contracten Apeldaag... worden gaan, die zijn nu nog geldig, maar ik geloof dat die in Q1 volgend jaar uh, beëindigd gaan worden. Mm -hmm. Ze hadden er rustig kunnen blijven zitten en wij zitten als omwonenden volledig nog in de bezwaarprocedure, want die gaat pas 17 oktober los. Mm. Dus die hadden daar rustig kunnen blijven. Er is geen nood. Om de mensen nee. uit de bijneshal nu in te plaatsen. En dat krijg ik niet uitgelegd. Nee. En, en... tegelijkertijd zitten we dan nu dus met een buurt die, ja. Uh, nou ja, misschien maak ik het. Ik probeer.. die zich heel veel zorgen maakt over hoe nu verder. Ja. Maar als ik jullie nu de vraag stel, ja, hoe nu verder dan? Want de bezwaarprocedure start 17 oktober. Ja. zo over twee weken. Dus we hebben sowieso nog twee weken waarin. De situatie is zoals die nu is hm. en er dus geen voldoende veiligheid lijkt, geen uh, goede antwoorden zijn gekomen. Ge Hoe nee, moet nou, dat nu voor? Dus wat wat gaat de buurt doen dan nu? Wat gebeurt er? 18 september die petitie hebben gegeven en ook daar hebben we nog geen bevestiging van gehad. Hij komt er niet mee en dan denk ik: ja, wat verwacht je nou als van ons als buurt, hm. nog dat wij gaan doen om dit mogelijk te maken? Wij verwachten dat jullie wat voor ons ja. gaan doen. Ja, dat, is jullie ja, maar dat is het bestuurlijke stuk. Ja. Ja, en dat en wij wij zitten gewoon met de consequenties en ik wil het niet om me geweten hebben dat er straks in de hout wat misgaat. Nee. En dat niet dreigen, maar het is gewoon statistisch naar je cijfers kijken. Vijf procent geeft incidenten. Nou zit ik niet op te wachten. Nee. En uh, en dus dat ook wel, niet weg Dus als je wel die keuze maakt om te plaatsen, dan moet je gewoon zorgen dat je kan handhaven. en dat je dat op een goede manier kan doen. Snap ik. Nou, daar, dat is daar heb ik nog niet veel van gezien. Nee. Nee. Nou, we dus hebben nu de komende twee weken verhoogde patrouille. Dus uh, eh, dan zal ook zeker alles goed gaan. Want iedereen is van goede willen. Mm -hmm. Maar we krijgen zo direct de winter. En dan zijn we afhankelijk van het politieapparaat in Haarlem. Zoals het er staat. En dat is gewoon om te weinig mensen. Dat is heel Nederland. Dat is niks nieuws. Ja. Maar dan heb je wel de consequentie dat je een AZC zo dicht in het centrum plaatst. Zonder dat ze mogelijkheden hebben. Ja, en dat vraagt om ellende. Dat wil ik niet op wachten. Nee. En, en tegelijkertijd is dat wel wat er nu ja. gevraagd wordt van je, om ja. daar dus op te wachten. Ja. Hoor ik je ja. zeg. Ja. En, en, en dat vind ik, uh, dat geeft heel veel druk. In de flats wonen ook heel veel ouderen. En uh, we hebben natuurlijk ook in, in het land heel veel contact met AZC's. En die mm -hmm. zeggen van of hè, de mensen die aan bij de boten wonen. Mm -hmm. En die horen we zeggen van ja, ik ga s'avonds het vuil niet meer buiten brengen. Want ik zit niet te wachten op hangjongeren die daar.. Ik, ik zoek het niet op. Nee. Dus bij ons uit de flats. Hè, we hebben ook carports. Allemaal open, het is een heerlijke buurt om te wonen, heel veel vrijheid. Maar we, we willen graag die vrijheid voor iedere haarlemmer behouden. En ook ja. de hout. Ja. Dus de kinderfeestjes daar, moet gewoon lekker gewoon door kunnen gaan. En uh, iedereen mag het gebruiken, maar ik zit niet op incidenten te wachten. Nee. Ik zie ergens zie ik, zie ik uh, strijdbaarheid, maar ik zie ook ergens wat verslagenheid of zo. Nou, de verslagenheid komt voort ja. uit het feit dat het zo wordt doorgedrukt. Hè? Ik, ja. Er is geen noodnood -nood om iets te verplaatsen. Nee. Heb dan het fatsoen om even. Er liggen 130 bezwaarschriften. Hè? Hmm. En mensen nemen daar de tijd voor. Oh, dat was ook nog in de zomer. Dat is ook lekker. Het reces. Het reces. ja En wij hadden het nou, met de Stichting en... hartstikke druk. Om al die bezwaarschriften te coördineren. In ja, principe is nu gewoon alles bepaald. Ja. Toch? Het ja. wordt gewoon. Maar dat is niet alleen in Haarlem volgens mij. Dit ja. is overal hetzelfde. Het is landelijk. Dus in principe wordt het gewoon bepaald. Het wordt uitgevoerd. Wordt er wordt een soort uh, iets gecommuniceerd. Dan mag je wat op terugzeggen. En dat is het. En dan wordt wel of niet er, naar geluisterd. Nee, daar wordt niet naar geluisterd. Ja, ja, ja. En dan wordt het. En dan gaat het door naar de volgende. Dat is natuurlijk een landelijk, landelijk beeld, wat ik zie. Dus ja, ja. dus dat, dat. Ik had toch niet echt de illusie dat, dat met de, de stichting uh, Opeens, iets, uh, dat, dat 1 oktober niet door zou gaan. Nee. En als ik dan zie hoe de burgemeester zich reageert bij het, bij, als die petitie wordt aangereikt... Mm -hmm niet heel, uh... kan, kan sterker. Ja, vond ik wel. <laughs> gewoon was niet echt van <laughs> Nee, dat was echt van tevoren zeggen over wat... Uh, iemand zegt wat, oké, okay, dan ga ik niet meer in discussie. Afgaat, dan ben ik klaar. Ja. Nou, vond ik heel makkelijk. Ja. ja. Nou, uh, ja, helder. Ja. Uh, nou zijn er natuurlijk in maart weer verkiezingen. Ja, ja, ja, ja we hadden het er net nog <laughs> over. Het is natuurlijk wel... Ha ha Haarlem kiest natuurlijk wel al jaren. Ja. Ja, dus... Nee, zo direct om half goed. acht is ook in de, de Pelgrimskerk weer een bijeenkomst van de gemeenteraad, waarbij mm -hmm. ze... Per wijk bij elkaar komen. Om te vertellen wat gemeenteraadsleden voor uh, de wijk kunnen doen. Dus daar gaan we zo direct ook even naartoe zeggen kijken. zeggen jullie, hebben een, de, de volgende de stap is uh, is al aanstaande hoor ik. Ja, want ja. Je, je moet gewoon... Ja, je moet blij, iets. Je, je wil het gesprek blijven aangaan. Ja. Het mag niet in een la komen. Nee. En uh, we willen graag het, uh, het gesprek aangaan en het begrijpen. En we begrijpen het niet, want het is gewoon onbehoorlijk bestuur. Dus dat is niet uitlegbaar. Nee. En daar blijven we op hameren. Op de inhoud, zacht op de persoon kijk die, dat, dat, is, mooi. dat is sowieso een mooie hard op de inhoud zacht de persoon um ik wens jullie heel veel succes. Heel veel ja, plezier dankjewel. in jullie ongelooflijk mooie buurt. Want het ja, is echt, door. ik bedoel, ik kom er graag. Ja. Eh, sowieso in de hout natuurlijk. Hè. Het, is, het is ook mijn achtertuin in dat opzicht. Als, als Haarlemmer buurtbewoner. Ja. Dus, het is de achtertuin uh, van alle Haarlemmer. Daarom. Dus, uh, en en uh, nou ja, laten we er met z'n allen uh, voor blijven uh, gaan. Om, om dat ook gewoon een hele mooie, fijne, veilige, gezellige achtertuin te laten zijn. Zo simpel is het. Helemaal mee. Toch? Ja. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Okay, en uh, heel dankjewel. veel succes. Dank je wel. Ja.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 I have tried so not to give in I have said to myself this affair never gonna, never gonna go, go so, so well But why should I try to resist when, baby, I know so well That I've got you, you under my skin, skin. Would sacrifice anything, come what might, forsake sake, holding, holding you near in spite, spite of a warning voice. voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my, my ear. Don't you little know, blue eyes, you'll never.